Het dodental van de explosie in de Libanese hoofdstad ligt boven de 150. Er zijn nog vele tientallen vermisten. In Beirut is vandaag een demonstratie tegen de Libanese regering gepland. De woede onder de bevolking over de ontploffing in de haven is groot. Jarenlang lag in een loods ammoniumnitraat opgeslagen. Daarover werd verschillende keren aan de bel getrokken, maar niemand ondernam actie.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 In Noord-Holland is er nog steeds de meeste vertraging voor het verkeer naar de kust. Het is onder meer erg druk op de N201 naar Zandvoort. En op de N200 staat het daardoor ook vast. Wat ook opvalt is de N201 Hilversum uit Hoorn. De weg is in beide richtingen dicht voor de aansluiting met de A2 door een politieonderzoek. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar heb je 10 minuten vertraging tussen Schorel en Bergen...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 En jij beleeft het. Zom, Zom, Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu, goedemorgen Zandvoort.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 ik wil niet zeggen de Zwarte Piet, maar we moeten wel weer onze riemen aantrekken om alles netjes te gaan regelen. Want mochten er coronagevallen getroffen worden binnen je zaak en het schijnt ernstig te zijn, dan kun je gewoon twee weken de deuren dicht houden. Dus dat, zijn, dat is aan de andere kant weer een beangstigend bericht natuurlijk. Maar voor de rest, met ons gaat het goed. En, en hoe is het met de maatregel over de lijsten waar mensen zich op moeten inschrijven? Doen jullie dat ook al?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 ja, ik denk dat wij gezegd mogen zijn dat we in het mooie dorp wonen en dat we gewoon uh, naar het strand kunnen wandelen en uh, er optimaal gebruik kunnen maken als het mooi weer is. Maar ook als het minder mooi weer is, is het best lekker om uit te waaien. Maar ja, op dit moment denk ik dat wij ook als zandwortels ons even achter de oren moeten krabben om echt aan het strand te gaan, niet ondanks het zo super mooi weer is. Ik bedoel, dan kan je achter het tuintje in de schaduw uh, misschien om lekker te zijn.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 op weg richting het strand, die op onze strandafgang verkeerd verkeerd staan. Aha, maar in een geval van nood, dan worden die gewoon aan de kant gegooid, denk ik? Of, uh... Uh, we proberen alles uh, zo goed en zo uh, kwaad mogelijk uh, te ontwijken inderdaad, maar soms lukt dat niet. En dan komt er een fiets onder dat grote rupsvoertuig uh, te zitten? Ja, ja, ja. ja. ja. En dan uh, is het einde fietsen uh, ja. helaas. Nou, maar dat is dan nog minder erg dan dat er iemand verdrinkt. Ja, dat, kijk, dat is gewoon uh, de prioriteit uh, voor uh, de reddingmaatschappij. En uh, nu het uh, de afgelopen tijd uh, zo warm is en zoveel mensen zijn jullie vaak uit moeten rukken? Uh, een aantal keren, uh, uh, maar dan gelijk uh, uh, tijdens begin met één actie. En uiteindelijk hebben we uh, uh, al twee keer gehad dat we uh, uh, uh, vier acties achter elkaar hebben.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 If could only put my arms about you, life would be so fair. Dustin' and turning in my slumber, holding oh, you is esteemed. Oh baby, I give you kisses, not number, but only in my dream. Oh baby, I get so lonely when I dream about you. I'd dream about you, if I could only put my arms about you, life would be so fair, baby my life would be so fair, baby my life would be so fair.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 if you see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 Maar er is nog wel een uh, broncontactlijst. dus mensen die binnenkomen moeten zich uh, eerst, uh, uh, ja, uh, moeten hun naam opschrijven, hun telefoonnummer. Dat zodra er een uitbraak is in ons uh, gelederen, dat we meteen ook iedereen kunnen uh, waarschuwen wat er, uh, wat er aan de hand is. En uh, al die mensen die altijd in het koor zingen en zo, die mogen natuurlijk nu niet meer zingen in de kerk?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 Dat waren mooie goed. woorden. Dank u wel. Oké, okay. goed. Tot ziens. tot ziens. En hartelijk dank. Dank u.